Dit zit Van der Linde met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft de twee door Hamas vrijgelaten gijzelaars in ontvangst genomen. De mannen zijn inmiddels weer terug in Israël. In totaal worden vandaag zes Israëliërs vrijgelaten in ruil voor 600 Palestijnse gevangenen. Komende donderdag is de laatste ruil van Israëlische gegijzelden tegen Palestijnse gevangenen gepland. Dan zit de eerste fase van het bestand tussen Israël en Hamas erop. Daarna moeten de partijen weer onderhandelen over verdere vrijlatingen.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 In Groningen zijn vannacht twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Iets voor half drie kreeg de politie een melding van een vechtpartij in de Oude Ebbingenstraat in het centrum. Toen agenten daar aankwamen bleek er ook gestoken te zijn. De twee gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. In veel supermarkten zijn de schappen leeg bij de koffie van Douwe Egberts en andere merken van hetzelfde bedrijf. De prijs is zo hard gestegen dat supermarkten en de koffieleverancier het in de onderhandelingen niet eens worden over de verkoopprijs. Door de slechte oogst van afgelopen jaar in Brazilië en de toegenomen vraag naar koffie wereldwijd is de marktprijs voor koffie in een jaar meer dan verdubbeld. Een stijging in de verkoopprijs tot 30% is volgens de supermarkten niet uit te leggen aan de klanten. Het weer bewolkt met regen of motregen, vooral in het westen. Het wordt vanmiddag maximaal 11 tot 13 graden bij wind uit het zuiden. Vanavond droog, morgen wat meer ruimte voor de zon, dan is het maximaal 13 graden.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 Verder is er nu een brief gekomen uh, van het casino... van joh, wij willen van het voorkeursrecht af. Ja. Geeft dat meer speelruimte voor ze? Of, of, wat, wat nou ja, als, als, zij, als zij van het voorkeursrecht af zijn... dan kunnen ze natuurlijk uh, de grond verkopen aan de hoogste bieder. En dan hopen ze natuurlijk dat dat meer geld oplevert... Dan, dan, ja, dit, dan als de gemeente het overkoopt. Dus. Is dat nu...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 Absoluut. Ja. Ja? Okay. ja, vind ik nu wel... Uh, ja. Nu, ja, dan dan we het dat komt zo in ineens en in dan... Ja, dan, ja, ja goed, zeker. Ik ga hem goed doorlezen. Het natuurlijk ja. wel bij, dat, bij ja. het geheel. Nee, zeker. Ik ga hem goed doorlezen en even kijken in, uh, in brede context wat ze daarvan vinden. Want dan is vooral ook weer de vraag... Nou ja, als het inderdaad een, een x-bedrag is per jaar, ja. zit het nu natuurlijk wel maar twee maanden. Maar de vraag mm. is, is het dan hè, bijvoorbeeld afhankelijk van hoe lang zij het pand nog in bezit hebben? Of, of uh, ja. hoe moet je dat okay. zien? Maar dat, daar komen we nog op. Nico, dan <laughs> dank voor de, de uitleg... Uh, um, we gaan het allemaal horen en zien uh, dinsdag. Ja, ik hou hem hart vast, moet ik zeggen. Nou, ik ben... Ik ben, uh, ja, het klinkt heel stom, maar ik ben wel heel negatief ingesteld. Ik denk als, als, als ik zeg maar 50 ben en ja, dat, dat blok zou er staan... Kijk je dan... er nog tegenaan? Ja, dan, dan, ik denk echt, ik, dat klinkt heel gek, maar ik zou er echt een heel klein beetje verdrietig van worden. Okay, nou, ja. We gaan het uh, beleven wat er uh, van komt. Dank je wel. Dank je wel. Sans scrupules, je devrais mourir sans remords. J'ai fait mon plat de crépuscule, je ne devrais pas crier encore. Moi, le païen, le pauvre diable.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 Moi qui ne pense pas à l'histoire, je manque d'esprit, d'à propos. Voorlopig blijf ik nog jou, jouw genre, jouw zwarte schouw, jouw trouwe vijl. Ik blijf er lang, liefst nog lang. En lief nog lang. Maar laat mij blijven wie ik ben.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 Nee. Heel enkele wel, hoor, maar. Dat is tegenwoordig niet meer zo hoor. We hebben heel veel vrouwen. Nu. Ik kom daar de... zo op. Tegenwoordig zijn het meer vrouwen. We hebben meer vrouwen dan mannen nu, ja. Ja, ja dat is een beetje. Dat uh, is natuurlijk niet vreemd. De Tand nee. destijds zegt dat iedereen een hobby heeft. En als een vrouw gaat fotograferen. Er zijn hele goede, uh, bekende fotografen, vrouwelijke fotografen in Nederland. Dus die, ja. die zijn er ook. En ik denk dat vrouwen over het algemeen creatiever zijn dan mannen.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 Fototestel fotograferen. En dan, en, en, uh, dan maken ze een, een, een foto met de iPhone, zou ik maar zeggen. Ja. Uh, die, die, die wordt geprint op fotopapier en ja. die komt dan ook op tafel te liggen. Ja. En die wordt net zo besproken als. Uh... En ja, er wordt geen verschil gemaakt. Tegenwoordig wordt het op een scherm geprojecteerd. Ja. Ah, dus. Jullie... <laughs> ze worden digitaal aangeleverd. Ja, ja, ja, ja, ja. Alleen voor de wedstrijd moeten moet we op een moment uh, nog zo wel printen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 Je foto's inlevert in, bij zo'n competitie. en ze laat beoordelen door een vakjury. Dan krijg je wel een beetje. Uh, goed geef, ...feedback. geef het ook uh, binding tussen alle uh, fotografen. In, in, in de regio Kennemerland bijvoorbeeld. Ja. ja Omdat ook. die foto's allemaal door iedereen bekeken ja, worden. Ja, ja. Nou, dat is ook, ook het doel van die competitie. dat je mekaars foto's ziet en dat je daardoor. een be, beter uh, wordt, zou ik maar zeggen. <laughs>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 dat kan ik ook proberen Dus we doen ideeën op van elkaar ja dan, ja, ja. Ja. ja er maar... zijn geloof ik 9 clubs uh, die meedoen bij ons in, ja. de, in onze regio mm -hmm. en die worden gerangschikt van 1 tot 9 oh ja ja er is dus alleen een beetje, beetje achter, uh, achteruit gelopen hadden vroeger hadden we 24 clubs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 Ik noem het ook de oogst van twintig jaar. Hmm. En ik vond het een mooie gelegenheid om een keer een beetje een overzicht te geven. En uh, zowel projecten die ik uh, zelfs heb uh, bedacht en uitgevoerd. Bijvoorbeeld over de Amsterdam Zuidas. Daar was ik drie jaar, zeker drie jaar mee bezig. Hmm. Dan over openbaar vervoer rondom Amsterdam Centraal. En uh, daarbij ook de andere zaal uh, die uh, beschikbaar is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 in de, de natuur, in. dan kijk je om je heen, dan zoek je structuren, dan kijk je naar lijnen, kijk je naar licht en schaduw. Dat is iets anders als dat je zo so loopt en dan denkt: hey, wat leuk? En dan maak je met je smartphone een foto. Wat natuurlijk een nadeel heeft, dat je ze maar beperkt kan, uitvergroten. En ja, in die tentoonstelling hier bijvoorbeeld zijn toch een aantal. Uh, ...foto's van mij die 80 bij 120 naar 20 zijn ja, of zo. Dat, uh... dus, en dat, dat haal je niet met de kwaliteit als je het met een Ja nee, Maar je ziet, en dat, uh, bij de fotograaf kwam dat er ook een beetje uit. Dat zijn de, de, de snapshots die je dan even leuk vindt. Maar een thema is een thema en dat wordt ook helemaal bewerkt als ja. thema... ...met uh, belichting, lijnen en... Uh... Ja, en daar heb je natuurlijk wie mijn mogelijkheden... Met ja. de,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 Maar ik neem ze doe zeker mee aan de Zandvoort Aard hier he. ja, ja, ja. in het najaar. Ja, daar komen we zeker nog op. Uh, en een aantal van mijn uh, Amsterdam-foto's komen van april tot en met half juni... in de Centrale Bibliotheek in Amsterdam, bij de Oosterdok. Okay. Uh, onder het thema 750 jaar Amsterdam. Ja, dat wordt ook nog een feest. Hè? Nou, ja. Mooi dat die foto's daar dan ook hangen. En daar komen die, van die grote foto's dan ook. He.